zijn Volpak en het investeringsfonds NIBC. De nieuwe terminal moet eind volgend jaar klaar zijn. Archeologen hebben in Ameri Armenië pardon, de oudst bekende wijnmakerij ontdekt. In een grot in de bergen van Armenië werden een wijnpers, druiven, schillen en pitjes en kruiken gevonden. De wijnmakerij moet zo'n 6000 jaar oud zijn. De pitjes blijken van dezelfde druivensoort waar nu ook nog wijn van wordt gemaakt. Het weer. Het trekt een regengebied weg naar het oosten. Lokaal kan daar ook wat natte sneeuw vallen. De temperatuur is tussen 0 en 4 graden, en later gaat het opnieuw regenen. Dit was het NOS. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker, lekker uit.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 Zo derde uur te gaan beginnen met Lionel Richie in All Night Long. Vind ik eigenlijk altijd wel fijn. en Goedemiddag en welkom bij het derde uur alweer van zondag in Kennemeland hier bij ZFM Zandvoort. Uh, natuurlijk hebben we dit uur nog, uh, ja bellen we natuurlijk nog eventjes Jaap. Want hij staat op het uh, circuit en hij doet verslag van, het, uh, ja, van de nieuwjaarsraces. En we hebben natuurlijk... Muziek.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 Het is een plaat uit 1977. Give a little bit. Um ja, is natuurlijk van Supertramp en stond op het album Even in the Quietest Moments.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 2 uur. Ook om 9 januari. Dat is uh, vandaag dus. Jess in Zandvoort. Ik denk dat het al is afgelopen. Maar dat is om half drie begonnen. Met Tim Klipphuis als gast in de krocht. Ehm. Um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 Laat het van je horen, 023-573-1969. Voor jouw favoriete plaatje: 023-573-1969. Nu een van de beste artiesten, wat mij betreft, Novastar. En dit is Wrong. me was she you Better off without Sue Raymond and not me. 'Cause we were good for you. 6.9 ZFM ZFM This is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 in een veilige omgeving spelende wijze en aankomen komen met de facenten van de wielersport. De andere toertochten in 2011 zijn op 21 mei rond op het NAC sta stadion uh, ja, in Breda en 4 juni in de Brabant Halle in Den Bosch. Voor meer informatie en inschrijvingen via www.vokansolij challenge.nl. Dit is Arme van Buren, not giving up on love. I know you're feeling restless Like life's not on your side It's wearing. Oh, on no.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 En uh, hoe het uh, verder gaat lopen, ja, dat uh, kunnen we helaas niet meenemen... ...omdat om vijf uur uh, deze uitzending uh, eindigt. Eh, en dank jullie wel. Ja, Jaap, hartstikke bedankt. Uh, nog veel plezier nog en uh, ja, tot de volgende keer. Ja, zo. <laughs> hey, dank je. Oké. Okay. Scanning how it mixes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 Bij zondag in Kenemland zie je uh, veel zand. We gaan verder met de, de, ja, een rondje ramen waarnieuws. Aldo. Ja, het is hier zover, hè? Voor, nou, ik zal maar beginnen. met de Vrouw vast in En In steenvergruizen wil je niet vast komen te zitten. Helaas voor Chen Chiong overkwam haar dat wel. De bra brander moest haar in Chinese nanning uit haar benadeelde positie bevrijden. De werknemer wilde een cel boven de machine spannen toen ze uitgleed en tussen de stenen viel.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 Je normaal alleen in film ziet, En het nacht, die worden zo. so oh, many in the morning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 die twee modjes, die wonen er vast. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet dat pil geluk. Hij vreekt me hele jas. kapot alleen voor haar die dot van de mot. van de mot pot pot pot pot pot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 Kentekens die worden vastgelegd bij cameracontroles langs de weg moeten vier weken worden bewaard. Het staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten van Justitie. De politie mag kentekens die zijn geregistreerd nu niet bewaren. Volgens Opstelten wordt de pakkans van criminelen groter als dat wel gebeurt. Dan kan een na een misdrijf de politie zien of de auto van een verdachte op een bepaalde plaats was.